En nu gaan we het hebben over Pasen. Als het goed is, is dominee in Vrijhof aan uh, de lijn? Uh, ja, inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de paasboodschap. Maar ja, daarvoor uh, is het toch weer, uh, alweer twee jaar geleden... dat u een, uh, een echte paasdienst heeft kunnen houden. Ja, inderdaad. Ja. Van corona zijn we geruisloos overgegaan... Uh, naar een volgende fase in ah. de Oekraïne... De corona lijkt achter de rug. Ja, je zou haast zeggen... Uh, van de ene debakel gaan we naar een, uh, een nog erger debakel. Want de ziekte kan je overwinnen. Ja. Maar een oorlog uh, ja. kan je alleen maar uh, verliezen. Um, uh, ja, heel makkelijk beginnen. Maar hoe beëindig je hem? Hè? Ja, nou ja, dat, ja. Uh, dat gaat nog een probleem worden... wat uh, nog wel enige tijd gaat duren, denk ik. Um, maar toch naar Pazen. Ja. Uh, Zandvoort zit hartstikke vol. Merkt u dat ook met de paasdienst straks? Uh, nou, uh, ja, dat is te hopen natuurlijk, dat hij uh, vol is. Maar Zandvoort is natuurlijk ook een heel speciaal dorpje. Hè? De religieuze betrokkenheid in Zandvoort is het laagste in heel Nederland. Dus ik verwacht niet een volle bak. Dus nou je ja, er ruimte, we... bent, Je kunt komen. <laughs> ik, uh, um, ik vraag dit omdat uh, er heel veel toeristen zijn en als je... Uh... ...in het buitenland kijk daar is de religie misschien wat hoger als in Zandvoort. Daarom had ik het ja. idee van, goh, er zouden best wel wat toeristen kunnen komen. Ja, nee, er zouden best toeristen kunnen komen. Dat, uh, daar houden we ook altijd rekening mee. Hè. We hebben verschillende vertalingen achterin. Uh, ja, en we zingen de meest bekende liederen... ...zodat ook mensen van, uh, uit de rest van Nederland uh, gewoon mee kunnen zingen... ...en uh, een fijne dienst kunnen beleven. Um, wanneer is de dienst? Eigenlijk is de dienst al begonnen ben, de afgelopen donderdag. Ja, de witte donderdag. Dus, uh, de, de, de, de, precies, paas, de paasdienst is eigenlijk één grote dienst met pauzes daarin. Die begint dan op witte donderdag, dan heb je Goede Vrijdag en dan op paasmorgen heb je het slot van uh, die dienst. Maar uh, ja, dus, en ook met verschillende aspecten. Hè. Op Witte Donderdag mm. dan denken we na nou over de verbondenheid met uh, de liefde. Uh, mm. En het, het verraad van de liefde. Of de verlogening van de liefde met, met Petrus. Die, die afstand neemt. Met de haan die drie keer kraait. Uh, precies. En op Goede Vrijdag zijn we bezig met van hoe gaan we met de liefde om. We, we proberen haar weg te drukken, te martelen, te doden. Afstand te nemen. En... Uh, op paasmorgen vieren we dat de liefde uh, eeuwig is, weer leeft. Ja, de wederopstanding. Precies, ja. ja. Niet dood te krijgen. En we zullen het ieder jaar weer opnieuw moeten overdenken. En, uh, en dat doen we ook dit jaar dus weer. Ja, uh, nou ja, uw, uw overdenking horen we, horen we graag straks. Uh, de dienst is begonnen, dat klopt, hè, op, uh, ja. op, op, de, op de donderdag tot en met de zondag gaat het uh, de hele Pasen. Maar uh, wat ik eigenlijk bedoelde is uh, de, de kerkdiensten in de kerk. Ja, die, is, die begint op tien uur. Tien uur is uh, de dienst. En uh, van tien tot elf hebben we dan uh, meestal de dienst. Misschien dus op zondagmorgen? Ietsje, iets, op zondagmorgen. Ietsje langer, dat, dat kan wel eens, omdat we wat meer zingen. Omdat het een vrolijke dienst is. We hebben een uh, trompetist, Andries Martens. Of Noem. een trompetist, een, een bugelspeler. Uh, en die speelt samen met het orgel uh, ja, de uh, met wat, wat extra uh, mooie nummers ook tussendoor. Uh, ja, er wordt natuurlijk heel veel gezongen uh, bij u... en er worden verschillende dingen voorgelezen. Ja. Uh, is dat uh, echt het, uh, het originele verhaal, dat de steen wordt weggerold? Eh. <laughs> uh. Er zijn vier verhalen over de opstanding. En zij hebben allemaal hun eigen focus en hun eigen manier van vertellen om de boodschap over te brengen. Want het gaat natuurlijk niet om het verhaal, het gaat om die, om die boodschap die erin zit. En dit mm -hmm. jaar lezen we uit het Lucas-evangelie. En uh, daar uh, zijn uh, ja, twee uh, duistere figuren, witte mannen. Uh, ...die uh, de vraag stellen van uh, waarom uh, proberen jullie uh, de levende te zoeken onder de doden? En daarmee wil eigenlijk gezegd worden van... Uh, is, is, ...ben je met het Christendom bezig met de gedoden te gedenken... ...of ben je bezig het leven te leven onder de levende te zijn? Nou, dat zal ook uh, de, de insteek van, uh, van de dienst zijn. Dat is een aardig vraagstuk. Uh, ja, want we zijn eigenlijk zo verknocht ook altijd aan het verleden. Hè? Mm -hmm. We zijn zo bezig met het, nou wat zou ik zeggen, balsemen van het uh, verleden. En, de, en het, uh, uh, het uitwikkelen van het verleden, het inpakken van het verleden. Maar uh, ja, dat is het leven niet. Zouden we, we zouden dus meer naar de toekomst moeten kijken. We, we zouden meer in het nu moeten leven. Ja. Dus de vragen van het nu, die zijn lastig zat. Denk aan de Oekraïne. Dat is een lastig uh, vraagstuk. Hoe zijn wij nou liefdevol uh, uh, daarin bezig? Hè? Hoe zorgen we dat het niet escaleert? En hoe, uh, hoe verbinden wij ons? Kijken we als uh, Petrus uh, even de andere kant op van... Oh nee hoor, hier heb ik niks mee te maken. Of uh, misschien zijn we wel verraders uh, erin als een Judas. Mm -hmm. Geef ons de dertig zilverlingen. Nou, uh, aan alle kanten is dus zo'n verhaal. Uh, Inspirerend om over je eigen situatie na te denken. Mm -hmm. Ja, dat zijn, uh, dat zijn nog inderdaad vraagstukken en overdenkingen... die je, die je voor jezelf uh, op een mooie paasmiddag in de tuin kunt overdenken. Dan. Of in een kerkdienst. Of in een kerkdienst. Dan kun je er met elkaar ook over spreken. Kijk, het, het is vooral metafoor om de problematiek bespreekbaar te maken. En... Uh, wat dat betreft geloof gebeurt tussen mensen. Hè? Wat vind jij er nou van? En dan mm -hmm. kom je met je geloofsverhaal. En dan zeg ik van nou, ik zie dat toch anders. En dan komt mijn geloofsverhaal. En, en dat is geloven natuurlijk. Nou, want dan heb je een, uh, een, een, een gesprek, een dialoog... waar je uh, iets mee bereikt. En niet alleen maar een, een, een monoloog... om te zeggen van ik vind dat het zo is. Ja, het is al erg genoeg natuurlijk... dat de mensen naar de preek moeten luisteren. De preek is toch vaak een monoloog. <lacht> Nou ja, dat, uh, dat ze het, moeten luisteren vind ik wel mooi. Ja, maar het, het is natuurlijk allemaal bedoeld als aanzet voor je, voor je eigen uh, visie uh, te ontwikkelen op het leven. Ja, nou ja. En met je eigen geloofsvoorstellingen bezig te zijn. Ja. En die toets ja, die je toch eigenlijk vooral in het gesprek en in de praktijk. Ik, uh, ik ben het met u eens. Heeft u nou, nog wat? voor onze luisteraars nog een, een, een, een paasboodschap? Of een overdenking. Ja, ja, nou kijk, wat wij natuurlijk uh, nu op Paasmorgen gaan uh, overdenken, van, uh, is de liefde die, uh, die, die je niet in het graf zoekt, maar gewoon onder de mensen, uh, onder de levende. Daar moet je met die liefde aan de slag gaan. En dat zal ook uh, de, de Paasboodschap zijn uh, dit jaar. Eigenlijk is de basisboodschap wat dat betreft ieder jaar hetzelfde. En, de, uh, en nu dus naar aanleiding van het Lucas Evangelie uh, verteld. En niet naar aanleiding, want je vroeg, het wordt gebruikelijke paasevangelie. Dat is meestal het Johannes Evangelie, ja. maar dit jaar dus Lucas. Nou, het is uh, uh, wat u zegt, er zijn uh, vier verhalen die allemaal op de paas uitkomen. Uh, het is uh, best wel eens uh, aardig en goed om een andere kant te belichten als, uh, als de, de traditionele stenen weg te rollen. Precies, ja. En dat is dus het leuke van zo'n bijbel. Daar staan vier uh, net iets verschillende verhalen in die ons uh, hierover laten nadenken. Nou, dan uh, gaan, wij, gaan wij daarover ja. nadenken. Uh, dom, dominee, ontzettend bedankt voor uw uitleg. En uh, ja, in de, de, de boodschap die was over de liefde, dus uh, ja, daar moeten wij uh, het komende jaar mee doen, denk ik. Ja, ach, iedere dag een, een heel leven, denk ik. Dat denk ik ook. Dominee, ontzettend bedankt en ik wens u een zalig paas. Van dezelfde, ja. Een hele goede paas. Dank u wel. Tot ziens. Dag.